Keert een klomp met het NOS-short. Bij de Calais-tunnel in Frankrijk is een Poolse vrachtwagenchauffeur omgekomen door een wegblokkade van boomstammen die vluchtelingen hadden neergelegd. De chauffeur botste op een andere vrachtwagen die voor de boomstammen op de rem trapte. De truck van de Poolse chauffeur vloog daarna in brand, waarna de man in de vlammen omkwam. Negen migranten uit Ethiopië zijn opgepakt. Amerika eist dat drie Amerikanen die in Noord-Korea gevangen worden gehouden, worden vrijgelaten. Minister van Buitenlandse Zaken Tillerson komt met de eis naar aanleiding van het overlijden van Otto Warmbier. Die Amerikaanse student zat anderhalf jaar in een Noord-Koreaans werkkamp. Toen hij vorige week werd vrijgelaten bleek dat hij in coma lag en nu is hij overleden.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 Australië zit met Amerika en andere landen in de internationale coalitie die bombardementen boven Syrië uitvoert. Zondag schoten de Amerikanen een Syrisch vliegtuig neer. Naar aanleiding daarvan dreigt Rusland toestellen van de coalitie neer te schieten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn op staatsbezoek in Italië. Ze worden in Rome ontvangen door president Mattarella. Morgen gaan Willem-Alexander en Maxima naar Palermo op Sicilië. Daar gaan ze kijken bij de opvang van vluchtelingen. Donderdag gaan ze op staatsbezoek bij de paus. Het weer, zon- en wolkenvelden. In het noorden is het vanmiddag zo'n 21 graden, in het zuiden plaatselijk 30. Morgen verandert er weinig. Donderdag wordt de warmste dag van de week, met op veel plekken tropische temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 Het komen nu weer een hoop Nederlandstraalige muziek. Het eerste half uurtje doen we het een beetje voor alles wat. En uh, het laatste stukje doen we het wat meer met uh, muziek over vader, schoonvader, papa. Aangezien het natuurlijk uh, aanstaande zondag vaderdag is. En dan zijn wij er niet. Ja, uiteraard wordt het programma Aanstaande zaterdag zaterdag uh, herhaald. Dan kunt u het nogmaals beluisteren. Maar op zondag zijn we er niet. Muziek! Nou, hoe zit u al nu? We gaan we Misschien met een bak koffie erbij, een plakje cake...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 Je zult denken over wie heeft dit in godsnaam Nou, we hebben het over Eduard Christiani, beter bekend als Eric Christiani. Geboren in Den Haag op 21 april 1918, overleden in Alsmaar op 24 oktober 2016. was een Nederlandse gitarist, zanger, componist en tekstschrijver. En hij was tot 2010 nog actief als zanger. Alleen sinds 2008 trad hij niet meer op in zalen. En uh, vorig jaar is hij dan uh, overleden. U hoort hem nu. Eric Christiane met een hit uit 1952. Kom weer naar huis. Kom weer naar huis. Als je verandert van gedachten. Kom weer naar huis. Ons eigen nestje van wanneer. Kom weer naar huis. Want ik blijf altijd op je wachten.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 Op een dag in maart zo kalm mijn bedaad. In maart hongeren en maar kijken naar de kont van het paard in. Een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 Ik ben daar gemaakt, zo kalm en bedaard. En maar schommelen, en maar kijken naar de kont van het paard. In de reedregie, in de reedregie, in de reedregie. Wat een tijd, oh, wat een tijd. Iedereen die was een heer. Ja, yeah, iedereen was heel beschaafd. Yeah, want er was nog geen verkeer. Die en niet bang, bang zijn voor je haagie. Oh, wat, wat een, een lekker dag dagie. <tie> Kijken naar de kont van het paard In de rijdergie In de rijdergie De heer van Oebelen was ongetwijfeld Oe. Die op een dag ten strijde trok, gezeten op een koe. De mensen riepen: Doe het niet, oh, oh, je gaat ten onder. De vijand rijdt al jaren paard. Maar Oe bleef rustig en daar, en zei: Maar ik kan zonder. Dus reed hij voor zijn leger uit, gezeten op een rug. Op paarden rijd ik niet, ik heb het nooit gekund Ik hou het liever bij een koe, dan heb ik geen gedonder Al is het dan geen paard, de melk is mij toch ook wat waard De rit is veel gezonder Oeh. op de vijand riep wat nou, daar komt een koe aan in Galop. De generaal viel flauw. De generaal, hij ligt in zwijn, zo riepen de soldaten. Daar komt Oe aan op zijn koe, met blanke zadel op zijn koe. We moeten met hem praten. Maar zeker wel, dat kan riep, Oe. dat is geen gek idee. Want oorlog is vervelend en ik stop er liever mee. En daar komt boven die nog bij. De koe moet net gemolken. De generaal riep: Rechts omkeert, we gaan naar huis toe. Ongedeerd, wegmessen en wegdolken Oeh, oeh, van in het zadel. Toe op zijn koe. De vijand was verslagen en de zegen was aan. De mensen riepen: Oe, vijand! Hoera voor hoe en vrede! De koe lag s'avonds bij de haard. Ze kregen een strikje in de staart en iedereen zonk tevreden. vrede. waarom wil De muziek van Jeanette van Zutphen... samen met Pierre Biersma... ...met Oe van Oeberen. Nou, de muziek van Wim Zonneveld en Leen Jongenwaard ...met die heerlijke plaat in een rijtuigje. En de volgende dame... het hits als... Uh, Ach, vaderlief, toe drinkt niet meer. De blinde soldaat, Mexico. Het soldaatje, de vier raadsels... ...mandoline in... Kijk uh, kijkje Tippel... ...Rock Around the Clock... ...het was aan de Costa del Sol... ...de Vragende Kinderoogen... In totaal nam ze 550 liedjes op en ze is overleden op 23 oktober 1998. We hebben het over uh, Maria, roepnaam Miri Survebe, oftewel beter bekend als de zangeres zonder naam. U hoort er nu met In Santa Domingo. Verder aan Halt hij is een uit en steekt de zanger door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 geboren in Rotterdam op 19 april 1917... en overleden in Weert op 23 juli 2011... was de Nederlandse zanger, producer en componist-tekstschrijver. Natuurlijk zijn plaat, 'Al oh, was ik maar bij moeder thuisgebleven... staat met 450.000 exemplaren. De boek als bestverkochte Nederlandstalige single aller tijden hij staat ook al bekend als de koning van de smartlab en was de man achter duizenden meezingen smartlappen, carnavalskrakers en levenslieden. Andere grote iets waren de smokkelaar. dit is het einde en friet met mayonaise. Ik heb het natuurlijk over Johnny Hoes die doet iets aan met de feestneuzen met... en we drinken tot we zinken. Drinken, drinken, drinken, tot we zinken, zinken, zinken met Voel gebaren en last de schip breuk meegenmaakt. Toen het uit de hand liep, die boot op het strand liep, hebben wij een flink geraakt. Drink hey, drinken, drinken, je, drink je tot en met zinken, zinken, zinken, zinke, beter zand. Dat is aanvankelijk, zo lang heb je.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 Zootje, toen op een nacht de waterleiding brak. Het water waste, tot alle gasten dreven op een vat kojak.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 U luistert naar Zandvoort Zandvoort. En vuur. Hij had er aan zender geen gebrek. Hij leefde voor vrouwen, voor drank en avontuur. En de zon die scheen hem in zijn nek. Oude daaier, je pietje, pietje, hé, hey, hé, hey. oude daaier, je pietje, pietje. Oude daaier, je pie pietje, hé, hey. hé, oude daaier, je pietje, pietje. Kwam er een meisje, dat bracht zijn hoofd op hol. Ze maakte zijn leven tot een hel. Zij verbraste al zijn centen en verkocht op een knol. En de cowboy belandde in de cel. Oude oh, daaier, je piepje, pie, hé, hé, je piepje, pie. Oude daaier, je piepje, pie, hey. oude je piepje,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 Duizend gele, duizend rode, wensen jou het allermooiste wat mijn man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 Daar viel iepen vreemdeling mee in 14e eeuwse kleren. Ze wisten niet goed wat of hij daar nou deed, maar hij had wel een hoop te verdieren. Hij riep elke zwer: nog een rondje voor mij! Maar het carnaval was in Maastricht pas voorbij. Van varen nog geen bericht Ze zijn onderweg Naar Maastricht Zo lokte die man Een heel blaasorkest Het onheil was niet Meer te keren Van bunden naar pudel Van bladel naar best Luidszingend In steeds hoger sfeer Ze kwamen nooit aan In de stad aan de Maas Dus kan zo aan het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 De muziek van Johnny Hoes met vader, waar is moeder gebleven? Daarvoor nou, voor en Rijk met de vaders van Varen. En ook nog Herman Emmink met de ritten 1957. Het was Tulpen uit Amsterdam. En oorspronkelijk, u zult het niet geloven, maar was het een Duits slagersnummer. En de volgende artiest is Paul van Vriet, geboren in Den Haag op 10 september 1935. Is een Nederlandse cabaretier. Goodwill ambassadeur van Unicef. grote hits geschreven. En ook natuurlijk in theater is hij geweest. Hij is onder andere Ridder in de Zweedse Orde van de Poolster. Die kreeg hij 1976. Ridder in de Orde van Oranje nassau 1987. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dat was in 2001. En een eremedaille voor kunst en wetenschap. Dat was in 2008 ook heeft hij nog een Edison gekregen voor de LP in Avond-AZ met Paul van Vliet. Dat was in 1971. De Gouden Harp in 1974. Een Eremedaille van de gemeente Den Haag. Dat was in 1989 een oeuvreprijs. En hij is ook nog Ereburg van de gemeente Den Haag geweest. Dat was in 2005. 1975 had hij een hit. Een leuk plaat. Nou ja, echt een hele grote hit was het niet, maar het is een leuke plaat. Het gaat over vader, aangezien het laatste zondag vaderdag is, dacht ik, nou, ik vind hem wel toepasselijk. Paal van Vliet hoort u nu met Veilig Achterop bij vader op de fiets. Ik heb soms van die akelige dagen, dat alles me te groot wordt en te veel. En wat ik gehaald heb, kan ik slecht verdragen.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Het leek al zomer Toch was het pas eind mei Zo'n dag waarvan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 En kreeg een vreemd gevoel Want ik begreep Wat jij me wilde vragen Kom dichter bij me Ik was 16 En jij was 28. En van de liefde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 De muziek van uh, Paul van Vliet met Veilig Achterop bij Vader op de Vies. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals verhaal. Het vaderdag ben ik er niet, maar ik ben er wel volgende week dinsdag weer met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Dan neem ik u wederom mijn reis terug in de tijd naar de jaren 30, de 40, 50, 60 en de jaren 70. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Misschien nog André... Uh, van en Rudy Karel met vader en zoon in de 1960. Misschien op Sterfbos, papa. Maar eerst hier Robert Law met vader op een fiets. Ik wens je nog een hele fijne week. Een fijn weekend en tot ziens. En misschien tot volgende week dinsdag. Dag. stuikt het beeld weer op Mijn vader op een fiets Hij rijdt langs het terras Waar ik waardring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 Ik heb aan je wieg gestaan, en je luiers omgedaan. En je huilde op mijn schoot, was niet gewoon. En samen met z'n tweetjes op de planken. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst.